Frank Dumas. Welkom terug bij Casaluna In de tweede uur blijven onze gasten van het eerste uur zitten. Um, en we gaan uh, u aanmoedigen om gebruik te maken van de kennis van deze beide heren. Michel Haak en Ruben Burger, beide studenten van de TU Delft. Die uh, heel veel verstand hebben van auto's. en Met name dan brandstofcelauto's. We doen dat dit uur een beetje in navolging van een Amerikaans programma. Dat heet Car Talk. Luisteraars die bellen naar het programma met vragen over problemen met hun auto. Over geluidjes, mankementen die ze graag verholpen willen hebben. Eh, en de twee presentatoren die vertellen dan hoe het in elkaar zit. We laten u even een klein stukje horen van dat programma. Dat gaat er af en toe eh, eh, raar aan toe. Het gaat niet alleen maar over serieuze autoproblemen. Maar een klein stukje van het Amerikaanse voorbeeld Car Talk. Hello, and welcome to Car Talk from National Public Radio with us, Click and Clack, the Tapper Brothers. And we're broadcasting this week from the Department of Philosophical Inquiry here at Car Talk Plaza. Hello, you're on Car Talk. My name is James, and I'm from Charleston, South Carolina. Hi, James. James, what's up? Well, this is a moral issue, and I figured that you're two good Italian guys, and you'll figure this out. I'm Roman Catholic, too, and this has just uh, got me, you know? Yeah. We recently purchased a 1985... Cadillac Fleetwood Brome. Oh, man. Does it get any better than that? Well, it does. <laughs> yeah. It does. It does. About two or three weeks ago, we've had the car for about seven months. Mm -hmm. Two weeks ago, I'm in the trunk of the car and... Just the, hanging around? <laughs> no, no, no. I was well, I'm measuring to, for bodies, <laughs> you know. <I> mean. <laughs> but but man, the story gets good here because I... I noticed the rug was kind of loose. That's not anything ex exceptional. But, I, you know, it, there was a little tab that was holding the rug on. Oh, uh, tell me been... you pulled that and you found Jimmy Hoffa. No, I found $3,200 in small bills. <laughs> <laughs> That's even better. <laughs> Honest to God. Did you really? <laughs> Honest to God. And it was in a yellowed kind of envelope. Now, here's the moral dilemma. My Should wife? you tell your wife? <laughs> you know, guys, that's the first thing I did. I took the envelope and I brought it right to her. You Oh, you fool. <laughs> <laughs> <laughs> dat is weer politiek correcte grappen zijn aan deze heren die niet besteed. Het is Amerikaanse car talk. Wat we gaan doen dit uur van Kazeluna, u kunt bellen. 0800-1121, dat is de telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121, ons gratis nummer. U kunt mailen naar kazeluna.ncv.nl... of twitteren naar etkazeluna um, of Dumos. Michel Haak Ruben Burger, um, beide hier nog aanwezig... Um, zijn je nou echt heel handig met auto's, Ruben? Uh, Michel, meer dan ik, denk ik. Ik uh, heb nooit echt heel veel, uh, ook niet geklust aan brommers of dingen. Ik ben ook uh, in mijn achtergrond eigenlijk in de elektrotechniek. Uh, ik doe ben voor de, bij de auto die we nu aan het ontwerpen zijn... Uh, een beetje in uh, de weer met de, de hoogvermogens elektronica. Dus dat is eigenlijk toch meer, uh, meer de elektrische auto... dan echt de, de, de, traditionele, de traditionele auto. Michel, ben jij zo'n sleutelkit? Uh, ja, ik ben eigenlijk al vanaf mijn jeugd uh, ja, gefascineerd door auto's. Dat is ook wel een beetje met de paplepel ingegoten. Want? Uh, ja, mijn vader is ook helemaal gek van auto's, dus ja, dan uh, gaat het al hard. Um, en uh, ja, ik ben altijd wel bezig geweest met auto's. Ook uh, in mijn vrije tijd een beetje sleutelen en uh, ja, ook plezier hebben vooral. Maar jouw vader, uh, verzamelt auto's? Nou, niet verzamelen, maar je had altijd toch wel een beetje aparte auto's. Vooral oude auto's. En uh, ja, daar moet je ook wel eens aan sleutelen natuurlijk. Je moet wel sleutelen en, en dat duurt nog veel. Uh, nu nog steeds? Ja, nu iets minder, want uh, het kost zoveel tijd om, uh, ja, om teammanager te zijn van Forze... Dat, uh, dat er toch een beetje bij inschiet dit jaar. Um, maar ja, nu uh, ben ik dus uh, iets minder technisch bezig. Uh, vooral een beetje het managen van, uh, van diverse zaken. Maar ik hoop natuurlijk uh, op het einde van het jaar... toch wel wat uh, uh, dingetjes in elkaar te sleutelen, de nieuwe auto. Wanneer rijdt de Forze, Forze 6? Um, we, zoals het nu op de planning staat, willen we in juni gaan rijden. Dat wordt eerst uh, ja, een soort testperiode. Even kijken hoe het gaat. Uh, kijken of er een wiel afvalt. Uh, uh, ja, dat uh, is natuurlijk niet te hopen. Um, en daarna willen we gaan racen. Dus het gaat vooral van de zomer zijn... en in het najaar dat we uh, ja, lekker willen gaan racen. Gaat je zomervakantie? Ja, die, uh, die hebben we helaas niet uh, in het team. 0800-1121. De heer Mulder, goedendag. Goedenavond. U mag het zeggen? Ja, ik heb een vraag aan de jongens van de TU Delft. Um, kijk, als ik nou een waterstofauto zou hebben, hoe, hoe duur zou het dan zijn om een liter waterstof te tanken? Of een kilogram? Jullie hadden het over verschillende eenheden. En daar was ik wel benieuwd naar. Ja, moeilijke vraag. Ze zitten nou elkaar te wijzen hier dus volgens mij. Ja, nou, ik heb nog een donkerbruin vermoeden van wie deze vraag afkomt. Uh, de heer Mulder kennen wij wel. Dat is een, een uh, teamgenoot van ons. En um, volgens mij weet hij zelf ook wel dat het een vraag is die dit moment heel moeilijk te, te beantwoorden. Waarom is die vraag zo moeilijk? Nou, het wordt nog bijna niet verkocht aan de pomp. Uh, <laughs> dus uh, waarschijnlijk, uh, het tankstation in Arnhem uh, is al wel open, dus daar, daar weten ze waarschijnlijk wel. Want er zijn um, wel wat bussen die op waterstof rijden. Ja, ja, dus dat zijn vooral tankstations die, die puur alleen voor die bussen bestemd zijn. Dus die staan dan op de remise bijvoorbeeld. Uh, maar uh, ik heb. Uh, wel eens ergens op diverse plaatsen gelezen... dat het wel goedkoper nu al is dan benzine. Want je hebt sowieso natuurlijk die accijns niet. Uh, ja. En die accijns is killing als het om benzine gaat. Ja, volgens mij is dat meer dan de helft van de prijs gezet, dat geloof ik zelfs inmiddels. Ja. Ja, goed, maar in principe zou dat wel goedkoop kunnen gaan worden? Uh, ja, is, er, er, is, er zijn onderzoeken gedaan, ook in, in, in het verleden zeker... toen in 2009 of 2008 was dat... Uh, werd er besloten dat uh, er uh, door een aantal landen, E9 en nog een aantal anderen, werd er besloten dat in 2050 de CO2-reductie toch uh, heel, een heel, heel stuk teruggedraaid moest worden. Er zijn een aantal onderzoeken ook gedaan. Uh, en daar zijn eigenlijk een aantal projecties gedaan voor de, de prijzen van waterstof eigenlijk. En de verwachting is inderdaad wel dat die uh, toch wel flink gaat zakken in de toekomst. Ja, even om een open deur voor jullie in te schoppen, maar roep het maar even hard op. Dit is natuurlijk een auto die nul CO2 produceert, want er verbrandt niks. Juist. Nou ja, dat is dan natuurlijk weer afhankelijk van waar je energie vandaan komt. Maar de auto zelf produceert inderdaad geen COC. Hoe heet Mulder met zijn voornaam? Hij is weg, geloof is ik. Is hij er nog? Hebben we nog? Hebben die, hebben... Mulder, hebben we hem nog? Oh, hij is weg. Hoe heet je met z'n voren? Albert. Albert, Albert goed. Ja. Wat doet Albert in het team? Dat wilde ik aan hem vragen. <laughs> nou, hij is chief engineer dit jaar. Dus hij, uh, houdt, eigenlijk, uh, ja, hij houdt zich bezig met het, uh, met het uh, grotere plaatje. Dus hij zorgt ervoor dat al die departementen die hun eigen onderdeel maken... dat dat goed gaat en dat dat precies uh, juist met elkaar samenwerkt in de auto. Plaatsing... Vind je een bedrijf? Het ja. is eigenlijk een ja. bedrijf, ja zeker. Absoluut. Maar het, hoeveel mensen werken er mee totaal? Uh. Nou, hebben, negen man hebben wij, uh, zijn we bestuur eigenlijk. Dus die zitten echt fulltime, die hebben de studie echt een jaar helemaal opzij gezet om, uh, om een jaar aan die auto te kunnen werken. En die leiden dat kan, ook een... dat mag? Uh, dat kan, dat mag inderdaad. Dat wordt uh, gefaciliteerd. Ja, je loopt door... al studievertragingen op, maar ja. dat vinden wij niet erg. Dus een langstudeerboete. Uh, ik ben inderdaad, in dit jaar, toen ik aan dit jaar begon, uh, mocht ik uh, vrolijk lang langstudeerboete betalen. Maar ik, uh, ja, ik, de kans eigenlijk om toch bij zo'n team uh, zoiets te gaan doen een jaar lang, uh, dat uh, liet ik me geen twee keer zeggen. Dus dat ben ik toch uh, gaan doen. Maar die lang heb ik ja, die is weer teruggestort ja, inmiddels. dus ja. ik heb die terug. Um, maar uh, buiten die negen bestuursleden uh, lopen er denk ik uh, in totaal uh, toch wel zeker zo'n 60, uh, 60, 65 teamleden ernaast nog. Die, uh, die aan deze auto werken. En daarbij uh, hebben we ook nog heel veel uh, oud-leden. die uh, ja, weliswaar niet actief aan de auto meewerken. maar we toch zeker de kennis die zij, die zij over de jaren opgedaan hebben. echt wel gebruiken om die auto uh, te bouwen. Want zonder, zonder de kennis die we eigenlijk de afgelopen jaren. Uh, opgedaan hadden, we zouden we nooit zoiets kunnen, uh, kunnen gaan bouwen. Maar lopen er dan ook nog hoogleraren mee in het hele traject? Nou, we doen eigenlijk alles zelf. Dus we zijn uh, onze eigen stichting eigenlijk. Dus we, we gaan alles zelf doen. Uh, maar ja, als wij natuurlijk een vraag hebben, heel specifiek over iets, bijvoorbeeld Aerodynamica, dan gaan wij wel naar een professor toe op de TU Delft. En dan gaan wij even wat advies vragen. Maar op sommige gebieden uh, zijn we soms al verder. Uh, Is dat echt zo? Nou, op het gebied van uh, zo'n waterstofcel en, en die toepassing in zo'n auto, Um, ja Hoef je ons niet heel veel meer bij te brengen wat dat betreft. Oh, wat grappig. Maar dat is, dat is ook wel het hele bijzondere dan wat, wat jullie aan het ja. doen zijn. Je leert eigenlijk jezelf. Ja, ja we, we, we leren door het te doen, eigenlijk. Dus in de afgelopen vijf jaar hebben we zoveel gedaan en zoveel onderzoek gedaan naar hoe je zoiets kan doen. Uh, dat we nu ook ineens zo'n ja, toch wel vrij krachtige en grote auto kunnen bouwen. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook heel leuk dat teamleden die er nu bij komen, dat die. Uh, ja, een heleboel kennis opdoen op dat gebied. En dat, uh, ja, dat kan later ook uh, misschien wel handig voor ze zijn. Oh, als middelbare scholier, scholen dit nou zouden kunnen. Gewoon... <laughs> ik zie maar, ik heb twee jongens die zo moeite hebben met die scholen. Uh, met, die, met die school, dat ze gewoon kunnen gaan doen, dat ze gewoon ja. leren door het te doen. Maar dat is, dat is ook wel een reden dat heel veel mensen bij, uh, bij, bij zo'n team gaan. Dan zitten dus we zitten eigenlijk in een hal, en er zitten een aantal van die teams, zitten daar ook. Die elektrische auto, uh, waar we het eerder even kort over hadden, dat is eigenlijk een, een soortgelijk team. En de meeste, eigenlijk iedereen die in die hal rondloopt, die, uh, die, die doet dat, omdat hij gewoon heel erg graag ook toch eens even een verkeer die praktische ervaring wil. Ik bedoel, uh, technisch onderwijs, uh, zeg maar, een Telftwood, naar het is WO, het is natuurlijk wetenschappelijk. Het uh, nou, is toch heel veel theorie. Uh, de ene opleiding nog meer dan de andere. En op het moment dat je ja, echt iets gaat bouwen, dan ga je ook eens even kijken hoe dat nou in de praktijk allemaal uh, hoe dat nou allemaal werkt. En dan kom je af en toe loop je wel tegen van die dingen aan. Dat je denkt van oh, oké, okay, dus dit, dit is de theorie. En dan, nou, dan ga je het proberen te maken. En dan kom je ergens op uit. En dan kom je er eigenlijk ja. achter van nou, in de praktijk werkt het bijna net zo, maar toch weer net iets anders. En dat is dan wel heel erg leuk. En dat zijn ook wel de dingen waar we dus af en toe inderdaad. Uh, nou, bijna geen advies meer nodig hebben... omdat we ja. het zo erg toegepast praktisch bezig zijn. Als u zich afvraagt, uh, waar hebben ze het over... en hoe ziet de auto eruit, de raceauto die ze gaan maken... de Ford 6 uh, Kijk u even op onze Facebookpagina... facebook.com slash Dan ziet u ook een filmpje van, uh, van jullie aan het werk in Delft. Mevrouw van der Poel, goedenacht. Goedenavond meneer. Ja, hier ben ik. Uh, als dat experiment gaat slagen... dan gaat het ook wel lijken... als het alles zo aanhoor, maar krijgen we dan niet een klimaatprobleem? Krijgen we dan niet enorm vochtig klimaat? Want dat, die waterstof moet toch allemaal weer wordt allemaal weer ergens uitgestoten. Ja. Ik vind dat een hele, hele leuke vraag. Um, zover hebben Antwoord. wij eigenlijk ook nog niet nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Antwoord. Um, nou ja, goed, het is natuurlijk zo dat onze auto uh, nou, misschien als ik over nadenken, valt het denk ik wel mee. Want de wat, het, het water wat wij dus produceren in de auto, uh, dat is ook voor een heel groot deel uh, ja, vocht uit de lucht. Dus uh, uh, er zit bijvoorbeeld uh, ja, op een regenachtige dag, is het soms al 80% procent, luchtvochtigheid. Uh, ja, luchtvochtigheid. Nou, bij ons is dat dus uh, puur water. Maar ja, als je dat dus. Uh, loost uh, op de baan of je, je, je, je tapt het later af en dat verdampt weer omdat de zon erop schijnt. Nou ja, dan komt dat op een duur wel weer als 80% luchtvochtigheid in de, in de. ja. we kunnen voor de grap wel eens een rekensommetje doen om te kijken hoeveel water er nou ongeveer. Uh, Stel dat heel ja, het Nederland. Je hebt op... auto's, hè? Ja. niet één een auto, een autootje of tien, nee, miljoenen auto's. Hè? Ja, nee, klopt. Uh, ik heb laatst. Uh, even kijken, hoeveel kilometer wordt er dagelijks in Nederland gereden? Uh, ik heb het laatst opgezocht. Paar miljoen? Ja, meer dan Dagen. een paar miljoen. Ja, oh, je opdracht uh, van iedereen, ja. 20, 20, volgens mij gemiddeld 22 kilometer per persoon. Dus dan zit je op uh, een... Uh, ja, als die water dan nou in, in straten blijft hangen, in grote steden... dan, dan wordt dat toch on, onleefbaar? Mm, ik, ik weet eigenlijk wel zeker dat het, uh, dat het water... Uh, ja, het zal niet zoveel water zijn dat dat uh, een... een uh, Nog even per auto, impact, want jullie raceauto produceert... Ongeveer een liter per minuut. Een liter per minuut. Ja, een, een, een Maar ja, normale dat, auto. dat is dus wel uh, vocht uit de lucht al. Dus het is niet dat wij extra nou ja, produceren. maar de, de, de, de zuurstof komt uit de lucht. Maar ja. de waterstof dat is natuurlijk wel uit de tank. Maar, ja, maar het um, water is, is naar mijn, als ik het goed begrijp, wel doodwater. Nou ja, het, het, het is gedemineraliseerd water. Um, ja, Ik weet ook niet zo goed wat u bedoelt met doodwater. Ja, er zitten geen mineralen in. Oh ja. Plat, plat, plat steriel, steriel water. Ja. ja. En daar heeft de natuur niks aan. Of zo goed, of goed als weinig. Ik denk eigenlijk dat het, uh, dat het net zo goed als, uh, als normaal water... ook uh, ja, zeker zegt, op een zegt, warme dag, dag denk, weer verdampt. Ik denk en ik denk... Maar, nou ja, ik heb uh, een... Nee, maar ik vind, ik vind het nu een heel interessant punt aanraakt. Want één liter per minuut per auto is op, is op maar, zich uh, redelijk veel. Onze, onze, onze, onze, onze, onze, onze auto die produceert ongeveer... Uh, uh, um, ja, dat is ongeveer 100 kilowatt. Uh, dat, zou zeker, uh, dat is zeker vijf keer zoveel, zes, zeven keer zoveel misschien... als wat een, een normale personenauto zou produceren. Dus omdat het een sportwagen is, uh, komt er natuurlijk enorm veel meer water uit. Maar dan heb je het misschien zeg maar, in een normale auto straks... als deze techniek doorontwikkeld is, heb je het over een, een, een kopje water per minuut? Wellicht, ja. Zoiets. Nou ja, goed, maar, en, en, ze ja, ook, maar dat zou dus wel gewoon, want het is schoon water. U zegt uh, mevrouw van der Poel, u zegt het is, geen, het is doodwater, maar het is natuurlijk wel gewoon gezond water, neem ik aan, wat niet vervuilend is. Er zitten verder niks in. Nee. Dus het kan zo de, de grond in, geen enkel probleem zelfs. Nee, maar maar heeft de natuur daar wat aan? Ik bedoel. U zei net, ja, je kan het drinken, maar ik zou het niet doen, want er zitten geen mineralen in. Maar, maar ook, ook dieren leven van water, en dit water hebben ze misschien niet. Hè? Nee, maar goed, dat zou dan de bodem inlopen en dan duurt het weer... Uh, God weet hoe lang voor het bij dieren terechtkomt, lijkt mij. Nou ja, ik vind het uh, een punt van, van, ja, van overwegen. Want ik, ik, ik, je weet niet waar ze op uit kan ja, ja, ik vind. Maar nou, wat het natuurlijk ook zou kunnen, je kunt natuurlijk ook gewoon het water lekker bijhouden dan dat je het niet op de weg stoot, dat je het gewoon lekker meeneemt. Ja. En dan, ja, nou. uh, dan moet je op een andere manier bedenken. Misschien kun je er dan weer mineralen dan aan toevoegen. Kan, kan het dan hergebruikt worden? Nou, dan, dus... als je het dan, uh, misschien kun je er dan wel gewoon mineralen aan toevoegen... en dan uh, lekker gewoon uh, met z'n allen gaan opdrinken. Ja, ja, nee, maar kan het dan niet weer door auto's getankt worden? Dat ja. Nou ja, uh, wat je kan doen... Uh, uh, je kan dus ook waterstof maken uit uh, water, uh, als je er de stroom opzet. Stel dat je dat water mee zou nemen, even uh, een voorbeeldje van, oké, okay, je neemt het mee wat je produceert. Ja. Uh, en je hebt thuis zo'n uh, elektrolyse station. Nou, dan je uh, gebruik dus je dat water weer en dan maak je er weer waterstof van. Dus ja, zo is eigenlijk het kringetje weer uh, een ja, soort van compleet... Ja, maar zit dan in die auto, dat het, terwijl je draait dat, dat je dat water weer... Ja, je, je zou het eventueel kunnen, kunnen hergebruiken, het water wat je uitstoot. Ja, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik wil u hartelijk danken, mevrouw Van der Poel. Ik, ik vind het heel interessant allemaal, maar ik, heb, <laughs> ik ben altijd huiverig. Ja, ja, ja. ja. Nou waren we in het, het verleden dat ook maar een beetje meer geweest. Dan er is, niet er zo... is niets waar, waar geen... Noem je dat waar geen nadelen aan? Nee, nee, nee, maar we hebben er ook een flink aantal benoemd, volgens mij hoor. Dus die zijn er ook. Ja, ja, Dank u wel. Ja. Dank voor het bellen. Als u wilt reageren, 0800 1121, dat is de telefoonnummer van Kazeloenen. Ons eigen gratis nummer. Of u kunt mailen naar kazeloenen.ncv.nl. Um, ik lees jullie even een, een, verhaal, een vraag voor van Daan Martens. Ik begin nu te luisteren, schrijft hij, en had een vraag. Was het niet zo dat in 1997 of zo... er een vliegwiel was ontwikkeld dat drie keer meer omzet had... met dezelfde energie dan het conventionele vliegwiel... en dat het is opgekocht door Shell? Ha, het complot. Um, ik zou het niet weten, dat weet ik niet. Maar ik heb wel zelf toevallig... Uh, ik heb, uh, we, hebben dan voor, uh, we hebben een elektrische buffer in onze auto... en uh, een van de dingen waar we dan naar gekeken hebben... Uh, is, uh, is ook een vliegwiel... Um, ik weet wel dat er vliegwielen bestaan die uh, aan, aan zeg maar voor het gewicht als je die van. Uh, tenminste, leg even, dat leg theoretisch. even kort het principe van een vliegwiel uit. Nou, een vliegwiel is eigenlijk gewoon een, uh, een grote uh, schijf, eigenlijk, die een bepaald gewicht heeft. En op het moment dat je die uh, laat, laat draaien, als die heel erg hard draait, dan zit er, dus, er zit, uh, ja, kinetische energie eigenlijk in. Dus omdat die heel hard draait. Bewegingsenergie inderdaad. Uh, en die kun je dan op een bepaalde manier kun je die weer uithalen. En dat het is, is heel simpel. Op het moment dat een auto afremt... dan krijgt dat vliegwiel een zwieper. Dan gaat hij meer toeren maken. Ja. Op het moment dat een auto weer optrekt... dan, dan wordt als het ware dat meegeschakeld en doet hij de auto vooruit. Ja, klopt. Ja. En uh, het, het nadeel van een normaal vliegwiel is, uh, is dat je een heleboel wrijving hebt. Want als je heel veel toeren maakt en je hebt wat lagertjes... en ophangingen daarmee zitten... dan zorgt het er allemaal voor dat het iets minder efficiënt wordt. Maar zodra je natuurlijk zorgt dat die wrijving helemaal weg is... Dan, uh, ja, dan is het wel een leuke manier om je energie uh, op te slaan. Plus dat een vliegheel uh, zwaar moet zijn, dus heeft hij geen zin. Ja. E en dat hij er ook nog eens een keertje uit kan knallen als je pech hebt. Ja, nou ja, wat ik dus een keer uh, wat ik, uh, gelezen heb, is dat als je dus, uh, met uh, koolst koolst koolstofvezel. Uh, nanotubes, geloof ik, was dat. Als je dat ze daar ja, helemaal heel experimenteel allemaal. Maar als je dat gebruikt in een, in een vacuüm en dan met magnetische lagers, dus dan heb je heel weinig wrijving. dan zou je uh, per kilogram zou je net zoveel energie. Uh, inhoud kunnen hebben als dat er uh, momenteel in benzine zit. Dus dan zou je in feite met een, een vliegwiel van 80 kilogram. Uh, zou je. Um, uh, ja, zou je genoeg energie mee kunnen nemen. Dus als die helemaal op volle snelheid draait. Want namelijk het probleem is, op een gegeven moment gaat zo'n vliegwiel zo hard draaien. Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen: van, nou, hoe harder die draait, hoe meer energie. Dus gewoon lekker harder laten draaien, meer energie. Uh, maar op een gegeven moment draait die zichzelf kapot. En dan, uh, dus er zitten, in die zin zitten er limieten aan hoeveel energie je in zo'n vliegwiel kan steken. Uh, en met die, carbon, uh, met die koolstofvezel nanotubes kon je, uh, zou je eventueel die theoretisch, zou je die dichtheid kunnen halen. Maar wat betekent dat, dat, dat in theorie, zeg jij, hè, ja. ik hou jouw woord theorie maar even nog een keertje extra vast. Zou het zo kunnen zijn dat je ochtends een auto uh, het vliegwiel fors op uh, toeren brengt en dat je ermee naar Groningen tuft? Uh, als ik dat goed begrepen heb, zou dat inderdaad mogelijk zijn. Uh, maar ja, zoals ik zeg inderdaad in theorie. Dus uh, op het moment kunnen ze dat nog niet maken. Maar dat is puur als je kijkt naar de eigenschappen van dat bepaalde materiaal. Want de limiet zit dus inderdaad in wanneer je nou ja, wanneer je, eigenlijk je materiaal zo hard laat gaan draaien... dat het zichzelf uit elkaar trekt. Maar geen autoproducent is op dit moment die kant op aan het bewegen, toch? Zover wij weten niet. Meer. Nee, maar dat komt ook omdat dit nog heel erg uh, experimenteel en uh, ja, theoretisch er is, is. Er is volgens mij maar, wel een Formule 1 team die, uh, wat ja. je hebt, zeg maar, uh, dat heet in de Formule 1 kers. Dus die, die kunnen hun remenergie ook weer uh, ja, opslaan. En dan kunnen ze op zijn knopje drukken en dan gaan ze even harder. Volgens mij zijn er wel enkele ja, teams klopt. die ook wel een vliegwiel gebruiken. Ja. In plaats van zo'n ele ja, elektrische ik weet, buffer. Ik weet nou toevallig dat Williams die heeft een, uh, een systeem ontwikkeld met. Uh, uh, met een vliegwiel. Maar hoe gaat het met jullie auto uh, als je remt? Wat gebeurt er dan? Wij hebben. Uh, ja, je kunt inderdaad. De, de motoren. die kun je ook gewoon als. Uh, als dynamo gebruiken. En uh, daarom hebben wij. Tussen, eigenlijk tussen. de brandstofcel. die levert. Uh, een elektrische energie. Levert die uh, aan een buffer eigenlijk. Uh, dus er zit. tussen de brandstofcel en de motoren. zit eigenlijk nog zo'n buffer. En. Uh, en dat zijn moment, accu's of iets anders? Dat zijn supercondensatoren. Omdat. Uh, Condensa condensatoren. Ja. Dus dat zijn eigenlijk. Uh, ja. Uh, nou, een normale condensator kennen de meeste van jullie misschien wel. Maar um, je hebt ook supercondensatoren. En die zijn uh, speciaal in de zin dat er uh, nog meer, je, kan, je kan daar iets meer energie in kan opslaan. En die kunnen dat heel efficiënt kunnen dat weer terugleven. En als je dat dan zou vergelijken met bijvoorbeeld batterijen... Uh, kan er eigenlijk nog steeds veel minder energie in. Waarschijnlijk zo'n zo 20 keer minder. Uh, maar ze kunnen wel tot tien keer zo efficiënt kunnen, dus die energie weer... Uh, uh, weer leveren en batterie, zeker ook opslaan. Wat erin gaat, dat gaat er bijna ook weer uit. Ja. Terwijl bij accu's is dat hoeveel procent? Nou ja, als je dat heel erg langzaam doet... Uh, kan je ook bij accu's erin er stoppen wat je eruit haalt. Maar dan moet je het wel heel erg langzaam doen. En op het moment dat je dus hele grote vermogens wil gaan. Uh, Als je flink gas geeft, dan uh, haakt de accu vrij snel af. Dan wordt ja, de efficiëntie wordt steeds lager. En dan ga je steeds meer warmte ontwikkelen. Maar je, in je kan een eigenlijk. accu ook niet heel diep ontladen. Toch veel verder dan 80% gaat sowieso niet. Uh, ja, dat, je moet altijd oppassen dat je hem inderdaad niet te ver ontlaat. Want dan kun je je, je, je, je, je chemische structuur niet meer uh, beschadigen. Ik heb ooit een keer, jongens, een verhaal ge gezien op tv van een Fransman. Uh, een fascinerend verhaal van een oude Fransman inmiddels. Die had een droom, namelijk een auto op, uh, op lucht. Uh, uh, perslucht. perslucht. Ja. Ja, ik... En iedereen verklaarde hem volledig voor gek. Uh, en uiteindelijk is het hem toch gelukt. En rijden er in Frankrijk weliswaar op kleine schaal auto's rond met perslucht. Heb je ook naar dat soort ideeën gekeken? Nou, we kijken altijd wel verder dan, uh, dan uh, waar we zelf mee bezig zijn. Uh, ik moet zeggen dat ik er zelf nog niet heel veel van weet. Um, maar ja, het, het is natuurlijk zo, bij perslucht komt ook weer warmte vrij en, en vrijving. Want ja, het is toch weer een manier van uh, energie zeg maar, omzetten. Van een heleboel gecomprimeerd tot uh, een beweging. Um, ja, ze zien maar weer dat er een heleboel uh, meer is dan alleen die benzine en die diesel. Want het ging echt om zuurstof dan of, of lucht? Lucht. Ja, want ik, wat, wat, wat, waar, wij, waar wij naar gekeken hebben voor onze auto. Um, omdat we, ja, moet dus op een gegeven moment, moet je, uh, voor die brandstofstand moet je lucht moet je heel erg hard aanzuigen. En waar wij naar gekeken hebben, is om, of, ja, in ons geval is dat dan zuurstof, om dat uh, gecomprimeerd ook nog in een tank mee te gaan nemen. Zodat je dat uh, niet meer hoeft te pompen, maar dat je dat er vanaf je drukvat eigenlijk gewoon in kan laten stromen. Um, maar waar we toen wel achterkwamen, is dat uh, eigenlijk als je uh, lucht meer dan, tot meer dan 200 bar gaat comprimeren. Dan wordt het, uh, wordt het eigenlijk best wel gevaarlijk. Want grappig is eigenlijk dat we realiseren ja, heel veel pure zuurstof dan eigenlijk, ja. Ja. Want zuurstof is eigenlijk een van de. Het is eigenlijk heel erg giftig. In de zin dat het met bijna alles uh, zuurstof reageert eigenlijk met heel veel dingen. Dus het oxideert. Het doet van alles en nog wat. Oxideer is roesten. Ja, juist. Um, dus het is eigenlijk, eigenlijk het zuurstof is zuurstof best wel giftig. En op het moment dat je dat dus um, uh, heel, heel erg uh, ja, onder heel hoge druk gaat opslaan. Dan wordt dat gevaarlijk. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Dat als je ook met lucht. Als je dat heel erg gaat comprimeren. Dat je dan toch op een gegeven moment. Uh, tegen problemen aanloopt. Ik heb zelf wel eens, wel eens iets gelezen over die auto's op perslucht. Uh, voor de rest weet ik er ook niet heel veel vanaf. Vond het altijd wel heel fascinerend. Maar, uh... Vooral fascinerend omdat er iemand is met een droom. en die dan van, van alle kantoren krijgt van Joh, Hou op, gaat niet werken. En het krijgt hij toch voor elkaar. Alleen, alleen daarom vind ik het allemaal mooi van. Ja, nee, absoluut. De heer Pieters, goedennacht. Spreek met, uh, met Pieters. Uh, ik, ik heb al een deel van een uh, van een oplossing heb ik al gehoord. En dat was het uh, probleem met de, uh, de capaciteit en de actieradius van een, uh, een auto met een uh, accu. En ik moet zeggen, ik heb uh, een tijdje geleden een programma gezien. Dat ging over het bekende bedrijf Tesla in de Verenigde Staten. Die hebben een, een, een soort sedan op de, op de markt gebracht. Met een, ja, een geweldig functionerende elektromotor. Met een ba batterij die is, of een accu die is opgebouwd uit eigenlijk allemaal afzonderlijke batterijen. die op een bepaalde manier geschakeld zijn. Die haalt 500 kilometer met een, met een lading. en die kan ook vrij snel opgeladen worden. Kijk, de Model S heeft u het dan over, Henkie? Ja. Denk ik? ja. ja. Okay. En wat mij, wat wat wat wat wat uh, je dus natuurlijk moet tegenover elkaar zetten, het gevaar wat er is bij uh, uh, zeg maar uh, als je gaat kijken naar waterstof uh, gaan gebruiken, uh, en aan de andere kant het gevaar van veel uh, zeg maar schadelijke uh, ja edele metalen zal ik of of edele aardmetalen zoals ze die noemen. Uh, voor voor uh, te bouwen. Maar ik heb begrepen dat er ook al in de Verenigde Staten... dus uh, gewerkt wordt aan vormen van accu's... waar dat probleem zich ook niet voor, uh, uh, voordoet. En waar dus op een gegeven ogenblik... Uh, uh, zeg maar vrij goedkope materialen kunnen worden gebruikt. Uh, onder andere door nanotechnologie. Waardoor je accu's kunt ontwikkelen over een tijdje... waar helemaal dat probleem ook is opgelost. Wat weten jullie ervan, jongens, van de ontwikkeling van accu's? Ik heb uh, heel erg mijn best gedaan om daar uh, zoveel mogelijk over uh, te lezen. Zeker in het begin van dit ja. jaar nog. Uh, het, is mij wel, ik, het is bij mij altijd heel erg lastig gebleken... om daar eenduidige informatie over te vinden. Er zijn inderdaad een aantal... Uh, de technologieën die, uh, die heel veelbelovend lijken. Uh, zo heb je bijvoorbeeld ook lithium-luchtaccu's, waar uh, de, de energieinhoud schijnt. Uh, dus theoretisch is die heel erg hoog. Maar uh, die ontwikkelingen gaan toch altijd. Uh, ja, toch wel een beetje langzaam. Want als je bijvoorbeeld naar de, de, de, ja, de lithium-accu, die, die is nog niet zo heel erg oud. maar het is toch zeker 15, uh, tenminste volgens mij. Is, ja, het ja, maar is, ik had denk... iets gehoord over die nanotechnologie. en er werd er gewerkt met koolstofmateriaal en met een bepaalde kern. Uh, daar weet ik eerlijk gezegd uh, niks vanaf. Nou, ze denken dus over uh, de geleiding van uh, onder andere... Dit staat wel in de kinderschoenen. Dat andere wat ik net noemde, daar is men al wat verder mee. Maar dan, in de toekomst zou bijvoorbeeld grafeen een oplossing kunnen vormen... voor geleidingsproblematiek en zo. Dan zou je dus uh, minder verlies hebben. Nou, klinkt hartstikke mooi. En, en wat ik ook heb begrepen, en jullie maaiden eigenlijk net even de, het gras voor mijn voeten weg. Jullie hadden over dit, over zeg maar dat tussenstuk, waar je dus dan die energie weer kunt opslaan. Ja. En dat slaan jullie op een supercondensatoren. Ja. Op dat gebied is ook heel veel aan de hand. Op het ogenblik worden er supercondensatoren ontwikkeld. Eh, het enige probleem wat er is, je moet daar een circuit voor vinden... zodat je het op een goede manier dus die energie kunt afgeven. Meneer Pieters, waarom weet u hier veel vanaf? Omdat het mij interesseert. Ja, is die... ja dat was echt dat is eigenlijk grappig. de beste reden die er is hè ja precies ja. maar maar, maar dus in u u de heeft u van die condensatoren dat dat ook kan worden uh, in de toekomst uh, kan worden vergroot dus dan betekent het dat we dus dan uh, batterijen misschien op een gegeven ogenblik kunnen vergeten en accu's ook nou dat zou mooi zijn of het komt, ik weet het niet. Maar het ja. zou mooi zijn. Ja, het, zou, het zou inderdaad hartstikke mooi zijn. Kijk, er, is ook echt, er zijn niet... Uh, we zijn niet heilig uh, zeg maar aanhangers van waterstof. Tuurlijk, vind, wij geloven wel echt dat die technologie een, een toekomst heeft... en dat die deel gaat uitmaken van de toekomst. En dat is waar wij het heel erg leuk vinden om er op deze manier mee bezig te zijn. Maar goed, als er, een, uh, als er inderdaad een, een batterij uh, op de markt komt... Die, uh, die, die alle problemen oplost, dan zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn. Zo is het ook wel weer. Maar, waarschijn, maar waarschijnlijk komt de oplossing van meerdere kanten. Ja, ja, en dat is ook wat ik wel de vraag uh, eigenlijk... Uh, wat denkt u zelf? Uh, commercieel het uh, het inzetten over een tijdje van uh, uh, artsen die, uh, die dus, uh, functioneren dus op, die, uh, op die cel, of of dat dat ik denk dat misschien de ontwikkelingen op accu gebied uh, uh, nog veel sneller zullen gaan. Uh, omdat er dus ja nu toch ook op grote schaal uh, wordt aangewerkt, ook ook net zo door bedrijven als BMW en uh, Mercedes onder andere, die ook waarschijnlijk ook met die zaal bezig zijn. Er zijn natuurlijk bedrijven die gokken op twee uh, op twee paarden. Ja. Ja, het kan uh, eventueel ook nog een combinatie worden. Dus dat je ja. een accupakketje mee hebt en een uh, kleine fuelcel die uh, ondertussen die accu uh, lekker bijlaat onderweg. Ja, dat je voor de ontleding, ja. dus zeg maar, van dat, van de, van, uh, okay. om, de, om die twee uh, componenten te krijgen. Voor de meneer Pieters, pieters? ja, dus dan die, die, die, die accu weer kunt gebruiken. Pieters, ja? ik wil u gaan bedanken, want we hebben nog heel veel bellers. Oké. Okay. En uh, volgens mij heeft u uw punt wel ik gemaakt. Ik zal het volgen, want het is een hele interessante techniek. Ja, ja? dank. Dank Bedankt, voor het bellen. Hè? Dank u wel. Dag. Want ik, ik, ik hoop dat mevrouw Van der Poel nog luistert. Dat was de mevrouw die het had over de hoeveelheid water die in het milieu terechtkomt. Een mailtje van Geert Steringa En die schrijft in een benzinemotor of dieselmotor... reageren koolwaterstoffen, C en H, met zuurstof tot vooral CO2 en H2O. Een klassieke auto produceert dus water. Misschien wel meer dan de auto met een brandstofcel zou heel goed kunnen, ja, want er zijn uh, bijvoorbeeld uh, wel diverse uh, oliën, zeg maar, of tenminste afgeleiders daarvan. Het is methaan. Uh, er zit ook heel veel uh, waterstof ingebonden. Dus uh, ja, het komt dus overal voor. Want net zoals uh, Ruben zei, het zegt uh, eigenlijk kan dat toon wat uh, overal, uh, overal in zitten. Oké, okay. Altje Thomas, nacht. Ja, goedendag. Uh, ik heb een hele korte vraag. Hoeveel geluid produ produceren die? toekomstige auto's, want ik ben vrienden en velen met mij. En ik ben mijn laatste tablet afgesproken van een elektrische auto. Die, die, die hoorde aankomen. Ja. ja, die hoor je normaal niet. Ik, heb, ik nee. merk het ook al eens als ik in de stad loop, dat ik in één keer een auto bijna tegen, ja. tegen mijn benen aan uh, krijg. Alleen uh, het voordeel van een waterstofauto is dat er uh, ook nogal een luchtpomp op zit. Want zoals we eigenlijk al in het eerste uur zeiden, die moeten dus lucht in pompen om het te laten reageren. Um, dus die maakt wel een beetje geluid tussen gas geeft. Maar niet, de... niet, niet zoveel als een benzineauto. Maar hoe verhoudt ze dat tot een benzineauto qua geluid? het is sowieso, is het, het, het uh, in ons geval in ieder geval. Wij bouwen dan echt een raceauto, dus wij gaan helemaal niet ons best doen om dat stil te maken. Nee, uh, ik heb het niet over raceautos. Dus ik heb toen. Ja, ja. Nee, wacht, nee, maar, maar het, bij, het antwoord komt eraan. Bij ons, uh, wij hebben een, uh, zeker in de, in de vorige auto dan, en het zal een nieuwe auto ook wel zijn, zit er een pomp op. Uh, die maakt vrij veel lawaai. Het is wel een redelijk uh, hoog geluid eigenlijk. En hooggeluiden die dragen normaal gesproken niet zo ver, dus je zal hem niet van heel ver horen aankomen. Maar als hij toch wel dichterbij komt, dan ga je hem op een gegeven moment zal je hem zeker wel gaan horen. En uh, uh, op het moment dat, dat uh, fabrikanten hiermee bezig zijn... Uh, dat, ja, er zit dus inderdaad wel een, een pomp in die geluid maakt. Maar het zou natuurlijk kunnen dat die fabrikanten ervoor kiezen... om die pomp heel erg stil te maken. Want dat is bij een uh, waterstofauto wel weer iets beter mogelijk dan bij een... Uh, ja, maar dat bij... zijn wij dus in gelogeerd. Ja, dat lijkt ja, me bijzonder gevaarlijk. Dat zou we wel inderdaad... Uh, een beetje vervelend zijn in dat geval. Maar, ja, vervelend, levensgevaarlijk. Ook dat. Ja, maar, maar. maar het geldt natuurlijk ook voor, voor, voor, voor, voor uh, moeders met kinderwagens, uh, fietsers, ja, nou ja, ja, absoluut, alles ja. wat een beetje kwetsbaar ja. is in het verkeer. Ja, het is dus mogelijk om hem. Uh, ja, je kan het dus eigenlijk regelen van of geen demping, en dan maakt hij net zoveel herrie als onze racewagen. Uh, of, ja. of helemaal geen demping. En um, daar. En we zullen dus autofabrikanten een keuze moeten maken... zodat het toch veilig is, maar het niet te veel overlast geeft voor het. Uh... Er gaan ook wel geluiden op die zeggen... dat zeker ook met die, die batterij-elektrische auto's nu... Uh, die zeggen van er moet gewoon een standaard geluid op die auto's... want het wordt inderdaad te gevaarlijk. Ja. Um, ik, ik voel daar aan de ene kant wel wat voor... omdat het inderdaad... ik heb het zelf ook wel eens dat ik bijna van mijn sokken gereden word door zo'n auto... Nou, dat is natuurlijk gewoon gevaarlijk. En het gaat, maar, het, gaat, het, gaat, het gaat negen keer goed en het gaat één keer fout. Als je, Thomas, je even uit, uit pure belangstelling... want de, de, de, de gewone benzine- en dieselauto's... zijn ook heel veel stillig geworden. Uh, hoort u die wel aankomen? Oh, ik heb een heel scherp gehoord. Dus uh, ik hoor zelfs fietsen aankomen... als dus het verder een beetje stil is. Oké. Okay. Die, die zonder licht aankomen wezen. Maar ja, een auto is natuurlijk wel... Uh, sneller dan een fiets. Ja, ja, ja. En, en, dan ben je... uh, en als, die geen als die echt windstil zijn... Als ja, stil zijn, dan wordt het echt link en inderdaad ook, ook voor andere verkeerde, verkeerdeelnemers. Ja. Ook, ook voor fietsers en alles. Helder, moet opgelost worden. Maar dat geldt ook voor de andere uh, elektrische auto's die ja, nu rondrijden. Ik, ik denk dat wij uh, dan uh, op de TU Delft nog even een, een goed veiligheidssysteem moeten ontwerpen. Ja. Uh, die precies in de gaten houdt wanneer er iemand uh, over probeert te steken. En dat de auto dan automatisch rent. Kijk, kijk, de techniek wordt met hem onmiddellijk gebruikt om een oplossing te forceren. Nou, ik, ik, ik, heb, ik heb daar een cijfer bij. zei, dat kan. Ja, ja. Auto automatisch gaat rennen, bedoel ik. Ook dat gaat steeds verder, ik bedoel... Um... Ja, maar ik leef nu, hè. En, wij, en iedereen leeft nu. En die dingen zijn er ook nog niet. En die elektrische auto's zijn er al wel. Ja, ach, een beetje, beetje vertrouwen in de techniek toch? Ja, maar ik ben nog niet dood. Nee, nee, wie Ja, dank nou, wel. Nou. Dank voor het bellen, Aaltje. Ja, oké, graag gedaan. Wel een prettige nacht. Nou. Dank 0800-1121, nou. dat is de telefoonnummer van Kazeloener. Tot 1 uur kunt u nog uh, op de nummer naar Kazeloener bellen. Uh, sorry, 2 uur bedoel ik, uiteraard. Uh, een mailtje van uh, Happy Bongers. Ik, ik weet niet of die Happy heet, maar e-mailadres e is Happy Bongers. Uh, zien jullie in de toekomst de brandstofcel ook toegepast worden in vrachtwagens? Nou, het kan zeker een optie zijn. Uh, ze hebben wel heel veel vermogen no nodig natuurlijk. Uh, maar er is ook veel meer plaats. Um, dus het, het, het kan een hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld een vrachtwagen op te laten trekken. Want ik heb uh, toevallig van de week nog gehoord dat als je een vrachtwagen op gang moet brengen... dat het enorm veel energie kost. Stel dat zo'n fuelcel net even dat extra beetje uh, kan helpen... Uh, kan het zeker wel een optie zijn. En uh, op dit moment worden... Uh, uh, deze brandstofstellen ook al gebruikt in bijvoorbeeld boten en bussen uh, stationair als bijvoorbeeld als backup voor een, uh, voor een ziekenhuis of voor een uh, ja, telecommast. Dus je kan het overal eigenlijk inzetten. Maar vrachtwagens hebben inderdaad echt waanzinnig veel uh, uh, vermogen nodig, uh, maar ook moeten ook over een lange periode kunnen beschikken. Ja, ik denk dat dat, dat uh, vr, ja, vrachtwagens blijft lastig, denk ik. Uh, zeg maar batterijen, dat wordt sowieso heel erg moeilijk. Omdat je dan zo ongelooflijk veel mee moet gaan nemen. Dat wordt dus uh, ja, het wordt zo ongelooflijk duur om dat te doen. En zwaar. En zwaar. Op dat, dat, uh, dat, dat, het moment dat je weer zwaarder wordt, heb je natuurlijk weer meer energie nodig. En dat is in die zin een beetje... Uh, dat, dat balletje wordt steeds groter in, in feite. Um, dus misschien dat er inderdaad voor, uh, voor, uh, ja, voor brandstofcellen ook nog wel... een. Uh, uh, daar misschien iets in zit. Maar zo 1, 2, 3, uh, dat weet ik niet hoe dat rekening sommetje precies uitvalt. Nou, uh, die, maar het zou goed zijn. Ze worden nu wel gebruikt ook in uh, bussen. Gewoon voor uh, ja, uh, openbaar vervoer. Zo'n bus weegt natuurlijk ook aardig wat. En uh, nou ja, dat, dat, dat worden, goed. Dus, Die rijden nu dus rond bijvoorbeeld in Amsterdam. En uh, nou, die proeven die gaan heel goed. En we horen eigenlijk nooit uh, rare dingen erover. Dus uh, nou, als het in een bus kan... dan kan het belegd uh, binnenkort ook wel ja. in zo'n vrachtwagen. Nog één mailtje, want uiteindelijk blijft toch het waterissue nog even een beetje rond boven de markt te zweven. Nu Gijsbert Pelen die stuurt een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl en hij zegt wat jullie ook zeiden. Bij waterstofauto's wordt zuiver water geproduceerd. Als dat water in druppels vormt en aanraking komt met bijvoorbeeld de bodem, dan lossen daar onmiddellijk allerlei mineralen op. Dan hebben jullie straks ook gezegd, zuiver water komt overeen met gedestilleerd water en is in geen enkel opzicht schadelijk voor het milieu. Nou, hartstikke nou, mooi antwoord, toch? Case closed. het <laughs> <Ja>. gaat <laughs> om de, om de, om de waterissue. Zullen we een plaatje gaan draaien, jongens? Dan gaan we zo meteen verder. Als u wilt bellen met vragen, opmerkingen... Uh, die te maken hebben met deze onderwerpen... en met Michel Haak en Ruben Burger van gedachten willen wisselen... kunt u bellen 0800 1121. <tied>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 Ja, de Plain YT's was dat. We hebben het over de toekomstige auto, de toekomstige vormen van mobiliteit. Daar hebben we het over in dit uur van Kazaluna. Joop, nacht. Ik hoor Joop, maar ik hoor Joop wel heel ver weg. En ik hoor Joop nu alleen maar in zijn auto. Hallo, Joop, hoor je ons? Kan je mij verstaan? Sorry? Kan je mij verstaan? Ja, zeker. Oké, okay. nou kijk, als je een windmolen hebt... en je hebt een, een, uh, een uh, cementenbak in je tuin... of een of pak van metaal... kun je dan ook uh, de brandstofcel gebruiken om je huis te verwarmen? Ja, dat kan uh, heel goed eigenlijk. Er zijn uh, op dit moment wel uh, wat producten op de markt. Dus uh, wat je kan doen is de, de windenergie uh, uh, eigenlijk opslaan... in de vorm van waterstof als je het dus uh, produceert met elektrolyse. Dus eigenlijk heb je... Dan water en elektriciteit nodig. Nou ja, die elektriciteit komt eigenlijk uit de windmolen. Die constant loopt te draaien. En uh, ja, als je een, uh, een leuke tank uh, in je achtertuin hebt of uh, in de kelder van je huis, um, kan je die energie dus opslaan. En uh, ja, als je het weer nodig hebt, uh, bijvoorbeeld in de winter of voor het verwarmen van je huis, uh, kan je het weer uh, terug uh, uh, omzetten. En, en, en zeker... Ja, als je... Als je dat nou in de tuin onder de grond doet, dan ben je met dat drukprobleem los je ook voor een gedeelte op. En hoe lang kun je waterstof eigenlijk bewaren? Nou, het, is, het, het klopt dat waterstof waterstof een heel klein deeltje en dat um, ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk dus als je dat in een, stel je dat het in een ballon hebt, dan is die ballon is vrij gauw is die ballon eigenlijk leeg, omdat het waterstof zo klein is dat het daar gewoon doorheen gaat. Uh, daar worden de tanks waar waterstof in opgeslagen zit... worden daar natuurlijk op gebouwd. Ik weet eventjes niet, 1, 2, 3, hoe lang dat daar dan uh, in blijft zitten. Maar wij hebben in ieder geval nog nooit echt kunnen meten... dat het minder werd. En we hebben zeker flessen een aantal weken, maanden zelfs... hebben wij uh, vol in onze opslag uh, hebben staan. Dus... Het is eigenlijk een beetje een fabeltje. Omdat je tussen in bepaalde stoffen gaat het wel snel erheen. Maar die tanks die nu uh, gebruikt worden, ook in onze auto... Uh, zijn er eigenlijk speciaal voor ontwikkeld... dat dat er niet uh, zomaar uit gaat uh, vervliegen. Oké, okay, Joop? Volgens mij zijn we Joop weer kwijt. Het is... Uh... <lacht> het gaat niet heel erg makkelijk zo. Maar even, even doorpraten op, op zijn punt. Hè, want dat... Um... De vraag is natuurlijk inderdaad wat, wat je in die thuissituatie mee kan. Jij zei, er zijn al systemen, er bestaan er zijn ook al elektriciteitsmaatschappijen, geloof ik, hè, die, die zelfs uh, brandstofcellen aanbieden voor thuisgebruik. Uh, dat weet ik ze even, 1, 2, 3 niet. Of uh, op dit moment maatschappijen zijn die het aanbieden. Maar ja, het bestaat dus wel. Dus je, ja, je kan het gebruiken in je auto, maar je kan het ook thuis gebruiken. Zeker, um, zeker als, je, als het om verwarming gaat. Kijk, een, een brandstofcel. Uh, bij die omzetting gaat wat energie verloren. Maar dat is vrijwel altijd in warmte. Dus op het moment dat je die warmte dan ook weer gebruikt om je huis te verwarmen... Maak dan, even, uh, maak even de, de, de kring rond. Stel dat je zonnepanelen op je dak hebt. Ja. Wat zouden zonnepanelen dan kunnen doen qua opslag? Uh, nou, ja, dat, dat kan je dus of in een accu opslaan of uh, je kan het naar zo'n elektrolysestation toevoeren. Uh, nou, in zo'n elektrolysestation zet je het dus om in waterstof... En dat sluit dus op in die tank. Uh, maar daar komt wat warmte bij Maar dat kan je dus gebruiken in je cv-ketel. Dus dan kan je ondertussen je huis verwarmen. En ja, in de winter is dat natuurlijk ideaal. In de zomer iets minder. En misschien de tank meenemen om, om daarmee je auto. Uh, ja, je, je te kan voeden. een leiding uh, uh, naar buiten leggen zodat je het uiterlijk uh, lekker kan vullen. Of uh, ja, je zet het weer terug om uh, zodat je uh, je huis kan voorzien van elektriciteit. De heer goede goedenacht. Ja, goedenavond. Uh, ik had een. Uh, even kijken. Oh ja, nee, dat punt over het water, uh, wat, wat die eerste beller, uh, die mevrouw, had, dat was al opgelost natuurlijk. Ja, dat probleem maar, is opgelost. Uh, ja, nee, klopt inderdaad. Maar uh, ik had een vraagje namelijk, want uh, ik heb een paar jaar terug, uh, zat ik toevallig te zap en toen kwam ik langs het klokhuis. Ja. En, ja, echt waar. En uh, daar hadden ze het ook over waterstof. Maar dan ging het over hoe ze het maken. En dan hadden ze dus een brommertje, en dat was een uh, standaardpoeg uh, Maxi, zeg maar dat uh, type brommertje. En uh, daar, ze dus gewoon, uh, daar deden ze gewoon water in, uh, met twee elektroden erin. En er kwam er dus waterstof uit. Dan draaide dat autotje op. Dus uh, waarom uh, tanken ze waterstof en uh, zitten niet de hele cyclus in de auto? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet het hele programma heb gehoord. Dus. Oké, okay. waarom tank je waterstof en waarom uh, produceer je niet in de auto zelf? De ja, waarom, uh, het was een heel simpel systeem in feite. Voor een brommertje, misschien dat het uh, in het vermogen zit. Um, ja, Waarschijnlijk zat er dan nog ergens anders toch iets van energie op het brommertje. Want um, uh, uh, wa uh, ja, waterstof is eigenlijk een energiedrager. Dus um, uh, je produceert het ergens. Uh, dat ja. is uh, over het algemeen zoals wij doen, dus buiten de auto. Uh, en die energie die het kost om te produceren, dat zit dus eigenlijk ook um, ja, in die waterstof. Uh, en als je dat dus in de auto omzet uh, met een brandstofcel... Um, ja, reageert het weer en uh, je dus water en elektriciteit. Dus ja. Uh, ja. Nee, wacht even. Nog simpeler. Volgens mij, uh, meneer Geijdaan, Op het moment dat je water in je tank stopt, moet je eerst energie er weer aan toe gaan voegen. en dan pas kan je ermee gaan rijden. Dat lijkt me een uh, beetje ingewikkeld. Mm, ja, nee, maar als je. stel je voor, je hebt een dynamo uh, aan, je, aan een wiel zitten. wat ze daar hadden. Ja, um, dan krijg je weer een. Ja, okay, de maar de, dan moet maar je wel uit. even op gang brengen voordat je energie uit ja. de dynamo kan. Uh, ja, Oké, okay, dus daar zit hem dan het euf voor. Nee, dit, dit, dit gaat hem niet worden, vrees ik. Dit gaat okay, hem niet. Nee, worden. Ja, was, uh, ik zag het op tv. Ik denk, hé, hey, waterstof en dit. Ik denk, nou ja. Ja, nou, uh, wel. Duim, duim dat ziet er heel uh... leuk uit. Maar die kon je inderdaad aanrennen. En ik, ja, ik zie jullie niet dat het een raceauto was. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dank voor het bellen. <laughs> we kunnen het misschien okay, een keer proberen, ik maar wel. wie weet. Hoi. Ja. Oh, dat is toch nog weer een mailtje, jongens, over het water. Uh, maar deze is wel leuk. Pieter Bierens, de Haan, die schrijft... mag ik jullie erop attent maken dat al het regenwater... ook gedemineraliseerd water is? Ja, want het verdampt natuurlijk en uh, ja. Ja, het is lekker in de lucht aan het hangen... en dan komt het weer een keer naar beneden. Ja, goed. Nou, Oké, okay, ik riep net al dat we ermee klaar zijn, maar dit was wel weer leuk. Frans Verkoot dus, heeft: de Beste mensen, heel boeiend en een goed initiatief, die waterstoftechnologie. BMW is ook jaren bezig geweest met een waterstofauto, zoals meneer Pieters ook reeds zei. Het grootste probleem was de opslag van waterstof in een tank. Men heeft een tank ontwikkeld met poreus aluminium. In het kristalrooster zit de waterstof opgeborgen. Is dit reeds verder ontwikkeld? Nou, dat is dus denk ik uh, waar Ruben het net over had, die metaal, uh, Hidrides. ja, ja. Um, En dat, dat is nog een beetje toch in het uh, stadium uh, van het laboratorium. Je kunt, je kunt, wel, je kunt wel dingen kopen uh, die je echt als metaalhydride kan gebruiken. En het mooie aan, aan, aan die is, als ik het goed begrijp, uh, is dat ze uh, in feite uh, als je daar niks mee doet, dan gebeurt er ook niks mee. Dus je moet er een klein beetje energie in stoppen en dan krijg je er waterstof uit. Uh, en op die manier is het dus ook een, ja, een inherent veilig systeem eigenlijk. Omdat maar je, je... wat moet ik me daarbij voorstellen? Verstoppen die waterstofatomen uh, zich als het ware in? Uh, ja, waarschijnlijk ik, binden ze zich. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar ik, ja, ik denk dat je dat je zo zou kunnen voorstellen inderdaad. Uh, er, zijn dus nog wel, uh, er zijn ontwikkelingen nog gaande. Maar op het moment is, het, is, is de, de waterstof die je eigenlijk kwijt kan... in een kilo uh, van, ja, ja, van dat poreuze aluminium dan bijvoorbeeld... is op het moment gewoon nog te weinig om dat in een auto te kunnen gebruiken. Dus het kan wel. Uh, maar het is op dit moment nog te zwaar. Maar wel veelbelovend, deze gedachte richting. Ja, ja het is zeker veelbelovend. Um, want um, ja, het, het komt nou een beetje zo over: van oké, okay, de, de opslag in een tank nu is eigenlijk uh, niet veel goed. Maar uh, om een voorbeeld te geven: de auto's die, die nu dus op de markt komen, die hebben al een actieradius van bijvoorbeeld 600 kilometer. Dus dat is nu al beter dan die Tesla S die net werd beschreven. En nu um, al beter dan welke andere elektrische auto dan ook. Ja. En dus dat is al een voordeel. En het zou natuurlijk helemaal super zijn als we ook nog eens in een kleine tank zonder al te veel energie dat kunnen meenemen. En dan, ja, dan komen we al een heel eind tot een uh, perfecte wat, oplossing. Wat ook wel een van de uh, wat ook wel een ontwikkeling is, die uh, waar ik laatst iets over las. Was dat op het moment dat jij uh, zo'n gas onder druk opslaat, dan uh, stop je eigenlijk ook energie in het uh, onderdruk zetten van dat gas. Uh, en dat is uh, ja, nu wordt het eigenlijk gewoon met een, een soort. Uh, ja, een, een, een drukknop eigenlijk, wordt dat eruit gehaald, wordt die druk verlaagd. En die energie van het, uh, het onderdruk zetten van het gas... die gaat eigenlijk ook voor een heel groot deel verloren. Het wordt dus koud eigenlijk als je, als je een gas uh, van de druk afhaalt. Maar zo, als je op de camping gewoon een blutegas hebt... en zit een drukregelaar op, dan, dan bevriest hij er ook. Ja, ja precies. En, en, en zo'n fuelcel wordt dus warm. Dus uh, als je hem wil koelen, dan zou dat misschien iets kunnen zijn... Um, dus je, je, er zit een vorm van, ja, toch wel energie in en daar kunnen we misschien wel iets mee. En wat zou dat kunnen schelen nog? Dat is op dit moment even moeilijk te zeggen. Uh, maar ja, zijn ja, er kunnen, grote kunnen we even niks over zeggen? Maar, okay, maar zou daar grote voordelen nog uit te halen zijn? komt. Uh, Ik vermoed. terugkoppelen van uh, dit soort dingen. Niet, niet heel veel, maar allebei ze helpen natuurlijk. Ja. En, en, en op het moment dat je energie verspilt, ben je natuurlijk sowieso fout bezig. Dus. Ja. Er zijn ook wel bedrijven bezig die zich echt focussen op... hoe kan je zo efficiënt mogelijk een gas uh, van 0 bar tot... Uh, of van 1 bar tot 350 bar brengen en weer terug. En uh, hoe efficiënter je dat kan maken, hoe, hoe beter natuurlijk. En interessant wat je net zei. Want nu al zijn er dus al waterfoto's die 650 kilometer rijden. Ik bedoel, als je op LPG rijdt... Uh, dan is dat al een bereik waar je uh, al heel blij mee mag zijn. Ja, klopt. Uh, dus uh, nou, wat dat betreft uh, is het heel, nog helemaal niet zo slecht eigenlijk. Frans Verstraeten, goedendacht. Goedendacht. Nou, het gras is al een beetje weggemaakt uh, voor me goed met uh, betrekking op de vrachtwagen. Maar ik uh, had een vraag: hoe ging het met de ademwagens. Wat bedoel je precies? Nou, ik heb uh, bij hybride auto's bijvoorbeeld, wordt er dus uh, energie wordt opgewekt door middel van het, uh, het afremmen van de auto. Mhm. Mm en dan schijnt het hele systeem, als je bijvoorbeeld een, een, een wat zwaardere ademwagen achter een hybride auto zou uh, doen, dan zou het hele systeem in de war gaan uh, raken. En zijn, uh, komen er dan ook problemen met betrekking tot de waterstof? Uh, nou ja, in principe werkt is, is een waterstofauto is, uh, werkt uh, voor, voor, voor het gebruik van de auto werkt eigenlijk hetzelfde als een uh, elektrische auto. Dus als daar inderdaad uh, problemen optreden bij een elektrische auto, bij een normale elektrische auto, dan zou dat inderdaad bij een waterstofauto zou dat ook het geval zijn. Uh, maar het klinkt eigenlijk een beetje voor mij in ieder geval als een een, een, ja, een waar er uh, ja, iets misgaat in, in de regeling van, uh, van het systeem. En uh, ik, ja, ik denk dat daar oplossingen voor moeten zijn. Ik, ik, heb, ik had zelf nog nooit eerder van het probleem gehoord. Maar ik denk dat als daar een keer heel goed naar gekeken wordt, misschien moet, je wel iets van een, een, ja, misschien moet er iets extra's aan je aanhanger, Maar daar moeten oplossingen voor zijn. Ja, dat nee, was in ieder geval met, het, met, ja, met variabele gewichten, zeg maar. Dat was uh, het systeem in de war zo. Uh, ja, ja. En dan zit je natuurlijk met de vrachtwagen te, uh, tegen die tijd ook al. En hoe zit het met het vermogen van, van, van zo'n motor? Als je nou een flinke caravan achter zo'n auto hangt, wat gebeurt er dan? Um, nou ja, uh, de meeste auto's die nu dus op de markt gaan komen, uh, hebben een vermogen tot, uh, tot 100 kW geloof ik op dit moment. Aan elektrisch vermogen, dus ongeveer 130 pk. Nou, dat is op zich uh, ja, vergelijkbaar met de gemiddelde persoonauto op dit moment. Um, en ik heb wel begrepen dat een tijdje terug was het zo van ja, uh, uh, hybride auto's, dus met een benzinemotor en een elektromotor, mogen vaak geen caravans trekken. Uh, omdat ze ook een beetje kijken naar het vermogen, want het moet allemaal veilig en... Ja, het vermogen van die benzinemotor is soms heel klein vergeleken met de rest. Dat is een en, mini en, Ja, en, en uh, dat mag vaak niet. Maar bij zo'n waterstofauto is het dus puur dat elektrische vermogen. En dat is uh, uh, vaak wel genoeg. Henk de Ruiter, we gaan je er even bij halen. Goedenacht. Ja, goedenacht, Henk de Ruiter. Brug. Ja. Ja. Uh, een compliment voor de heren voor het voorstel wat ze nemen. Uh, ik had een vraag aan ze. Waar kan ik de publicaties vinden als de heren publiceren? Ik ben namelijk zeer geïnteresseerd. Misschien kan ik iets bijdragen ook. Oké, ja, we hebben verschillende media eigenlijk... waar we onze informatie op zetten. We hebben ten eerste een website. Ik weet niet of ik die mag noemen. Dat is www.forze-delft.nl Voorze is met een z trouwens. Ja, dus F-O-R-Z-E. F-O-F, ja, dank u. Ja, F-O-R-Z-E, -F Fortse. Aha, Fortse, ja. Ja, Fortse. Dan, uh, een streepje delft.nl. Ja. Dus daar staan uh, ja, eigenlijk alle dingen op die we doen. En uh, ja. Ja, wat, we, uh, wat we hebben gedaan in, de, in het verleden. Daarnaast hebben we ook nog een nieuwsbrief. Uh, die uh, die maandelijks uitkomt. Dus in het Engels, in het Duits, in het Nederlands. Ja. Um, dus daar, uh, daar houden we ook alles bij wat we, wat we meemaken. En uh, wat we bouwen. En uh, ja, ja, ja, u kunt zich ook uh, aanmelden voor de nieuwsbrief... en dat gaat ook via de homepage van de website. Dank u, vriendelijk. Heb ik een oplossing voor het vrachtauto probleem? De cellulose industrie is bezig met uh, een lignine... een afvalproduct uit de papierindustrie... om die te krijgen van biodiesel. Oh, Oké. Okay. geeft een betere, betere opbrengst dan uh, koolzaaddiesel. Oké. Okay. Nou, dank, dank nog even tot slot voor deze opmerking. Um, ja. Ik wil nog even... jullie backup team, uh, team werkt ondertussen uh, gewoon door... Jan Bot, junior... Ja, die kennen we. Ja, ja die, die, die schrijft dus, het backup team komt in de lucht en schrijft... de extra druk-energie uit de tank kan tot 10% van de totale elektrische energie oplopen. Ah, kijk, ja. Nou, ja. klinkt goed. Met Dankjewel, Jan met, Bot. Met z'n allen weet je meer. Daar gaat het uiteindelijk om, toch? Ja. Niemand hoeft alles in zijn eentje te weten. We gaan nog even proberen of het lukt met de heer Hoekstra als laatste bellen Of het lukt in relatief korte tijd. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ik had... Uh, ik je vragen, maar ik nou, pik er pak... een paar uit. Nou, nee, nee, nee, pak er maar één uit. We hebben nog twee minuten. Eentje graag. Oké, okay. ik heb eens gehoord dat een auto een soort energiecentrale zou kunnen worden. Zonne op het dak en, en dat die dat allemaal opslaat en dat je dat weer later terug kunt. Je kunt erop rijden en wat weten de jonge mannen daarvan? Heldere vraag. De auto als energiecentrale. Um. Ja, je hebt dus die zonne zonnepanelen waar u het net over had. Die, kun je, ja, die kan je bij wijze van spreken zelfs op het dak van je auto zetten. Maar ook op het dak van je huis. Dus je kan eigenlijk op, op hele creatieve, plaatselijke methodes eigenlijk, kan je dus die energie opvangen en gebruiken. Dus in je huis, in je auto. Dus we moeten een beetje af van heel centraal een, een, een stroom opwekken en dat helemaal gaan distribueren. Het kan op een heleboel andere manieren. Ja, oké. Okay. En, kijk uh, kijken. Uh, ik, vijf jaar geleden in blad Energie Plus ...las ik een auto in Duitsland 1 op 30 en in Indië 1 op 20... ...en nu regisseert zij een VW op 1 op 100 nu ja, al. Ja, Volkswagen heeft nu een, een nieuwe auto ge, uh, gepresenteerd. Die is overigens een hele kleine aantallen gaan maken, maar die is er wel. Ja, dat is toch prachtig allemaal. Ja, maar ja, op een gegeven moment is het wel op toch met die fossiele brandstof? Ja, oké. Okay. Ja, okay. ja. ja, respect uh, waar de heren mee bezig zijn hoor. ben ik erg genoeg. We zullen ja, toch... toch een stapje verder moeten gaan denken. Dank ja, voor de ja, bel, meneer Hoekstra. Ja, akkoord. Ja, bedankt. En een hele ja. prettige nacht nog. Ja. Want uh, ja, jongens, we zijn aan het einde gekomen. Twee uur, Casaluna. Ja. Heel hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie verhaal, voor jullie toelichting. Michel Haag gedaan. en Ruben Burger. Uh, van Team Fortse uh, van de TU Delft. En ontzettend veel succes met, met alles wat jullie nog mee gaan maken. Ja, dankjewel. En de volgende stap is een carrière in de auto-industrie? Zou heel leuk zijn. Ja, ja? wellicht. Ja, wellicht. Ja, wel Zeker iets met energie. Het is natuurlijk een heel, ja, heel breed stad. Hè. Maar, ja, precies. Goed, dank daarvoor jongens. Dus, uh, morgen is uh, in dit programma Klaas Strupsteen te horen met de Italiaanse theatermaker aan te maken, Beppe Costa. Zondag en maandag zijn er Italië uh, verkiezingen. Costa woont en werkt in Nederland, uh, maar volgt de actualiteit in zijn vaderland op de voet. Hoe staat Italië ervoor dat morgen in Cazelluna? Zometeen uh, kunt u op deze zender na het nws journaal luisteren naar uh, Omroep Max. Nachtzuster Astrid de Jong gaat zitten op deze plek. En daar kunt u nog de hele nacht terecht. Althans, een groot deel van de nacht. Dank voor het luisteren.